3 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Buiten de rechtbank in Oslo, waar het proces tegen Anders Breivik wordt gehouden, heeft een man zichzelf in brand gestoken. Op het moment dat dat gebeurde was het proces bezig. Correspondent Rolien Creton. De beveiligingsmensen waren er meteen bij, probeerden de kleren van die man af te trekken, wisten snel het vuur te doven. Een brandslang werd ook vanuit het rechtsgebouw naar buiten gerold. Maar die man heeft wel zware brandwonden en is meteen naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand en de identiteit van de man is niets bekend. Ook is niet duidelijk of hij iets met het proces tegen Anders Breivik te maken heeft. De Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic krijgt geen andere rechter. Mladic had bij het Joegoslavië-tribunaal aangedrongen op het vervangen van rechter Alfons Ori. Mladic vindt dat Ori als Nederlander bevooroordeeld is... vanwege de betrokkenheid van Nederlandse blauwhelmen bij de val van de moslimanklavers Srebrenica in 1995. Ook zou hij partijdig kunnen zijn omdat hij als rechter en als advocaat betrokken was... bij de veroordeling van andere Bosnische Serviërs. De president van het tribunaal wees de eis van Mladic af. Volgens hem heeft Mladic niet kunnen aantonen dat een redelijk waarnemer... die goed is geïnformeerd, vooringenomen zou zijn. De Griekse president Papoulias praat vanmiddag met de leiders van vijf partijen... over het vormen van een regeringscoalitie. Daaronder zijn Nieuwe Democratie, Syriza en PASOK. Sinds de verkiezingen van vorige week zondag zijn drie formatiepogingen mislukt. Papoulias zei gisteren dat hij probeert een zakenkabinet te formeren. Syriza heeft al te kennen gegeven daar niets in te zien. Als de formatiepoging van Papoulias mislukt, gaan de Grieken volgende maand opnieuw naar de stembus. Minister Leers van Asiel heeft nog eens gezegd dat het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel weg moet. Het kamp kan tot verstoring van de openbare orde leiden, schrijft hij in een antwoord op Kamervragen. Leers wil niet zeggen wanneer er wordt ingegrepen, maar dat zal geen weken of maanden duren, zegt een woordvoerder van zijn ministerie. De actie in Terapel begon vorige week. Het aantal bewoners van het tentenkamp neemt nog steeds toe. In het kamp zitten zo'n 150 uitgeprocedeerde asielzoekers. Het zijn vooral Irakezen en Somaliërs. Ze zeggen dat ze niet terug kunnen naar hun geboorteland... omdat ze hun leven daar niet zeker zijn. Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst... geldt dit niet voor alle asielzoekers uit deze landen... en is van geval tot geval een afweging gemaakt. Het weer geregeld buien, hier en daar met onweer en hagel. Temperatuur zo'n 13 graden. Vanavond minder buien, vannacht bijna overal droog. Morgen opnieuw buien, dan wordt het maximaal 11 graden. ANWB Verkeersinformatie, er staat file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1brugge 6 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Sliedrecht en Knopend Gorkum 6 kilometer. Tussen Hardingsveld Gissendam en Gorkum is de rechte rijstrook dicht. Ligt een stuk staal op de weg, daar hebben al vijf auto's schade aan ondervonden, die moeten nu weggesleept worden. Op de A27 Utrecht richting Almere staat bij Beeldhoven 2 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Soesterberg en Afritmaar 5 kilometer... vanwege spoedreparaties daar de linkerrijsschok dicht. Gaat nog een tijdje duren. Daarom is er een omleidingsroute ingesteld vanaf Knopend Rijnzweerd. Verkeer richting Amersfoortsvolle kan het beste omrijden via Hilversum. Verkeer vanuit Utrecht richting Apeldoorn rijdt om via Barneveld.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Margie Fixen en Elsbeth Gruteke. Goedemiddag mooi dat u luistert naar dit is de dag. In dit half uur meten we hoe hier de Anti-Europese wind waait. We peilen hoe PvdA, PVV en SP precies denken over Europa. En dat doen we samen met politicoloog André Krauwel. Van harte welkom, meneer Krauwel. Dank u wel. En straks gaat Elma Draaier in onze dagelijkse opinierubriek een appeltje schillen. Elma, we gaan naar Brabant. En daar hebben ze last van wilde zwijnen. En wat is het probleem? Ja, um, nou het gaat heel goed met de natuur in de Nederland, zoals je weet. Anders dan menig geen denkt. Dus uh, het wilde zwijn. Dat want er is nu ook behalve op de Veluwe en nog een natuurgebied in, in Limburg... waar ze ook mogen zijn, uh, vertoont hij zich ook illegaal in uh, Brabant. Illegaal? Illegaal. En uh, de, nu vinden heel veel partijen in de Provinciale Staten... dat daar toch echt iets gedaan, aan gedaan moet worden. Want die, nou, die beesten verzorgen, of die zorgen voor veel overlast. En die hebben dus de gedeputeerde uh, SP'er... Johan van den Hout opgeroepen om nu eindelijk eens wat te doen. Maar meneer van den Hout die vindt zelf het wilde zwijn een verrijking voor uh, het Brabantse landschap. Aha, een klein conflictje ligt hier. Goed, dat straks. Maar eerst anti-Europese sentimenten. Buiten klonken er 21 saluutschoten. Daarmee is François Hollande formeel geïnstalleerd... als president van Frankrijk. Het zal u niet ontgaan zijn. François Hollande is vanmorgen in Parijs geïnstalleerd als president van Frankrijk. Hij werd met name in het zadel geholpen door zich af te zetten tegen de strenge regels die de Europese Unie oplegt. Ook in Griekenland werd een pro-Europese regering afgestraft bij de verkiezingen. Bij ons komen er ook verkiezingen. En dat roept natuurlijk de vraag op hoe het hier staat met de anti-Europese sentimenten. We gaan het erover hebben met André Krauwel, politicoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, waar komt volgens u dat verzet tegen die strenge regels uit Brussel nou vandaan? Nou, het is niet alleen verzet tegen strenge regels. Het is, denk ik, algemeen een verzet tegen Europa. En dit komt van links en van rechts. Van links komt het met name, dat zie je ook in die nieuwe bewegingen, die Indignados, die M15-beweging. Vanwege het feit dat het, ja, de, het de markt oplegt aan Europa. en dan dwingt tot allerlei nou ja, bezuinigingen. Dus er komt eigenlijk rechtsbeleid vanuit Europa. En vanuit rechts is er verzet omdat het ja, de, de nationale staten, de soevereiniteit van nationale staten ondermijnt. Hè. Er zijn bureaucraten die ons dan wel vertellen hoe wij ons land moeten leiden, dat soort termen hoor je dan. Ja, hoe groot is de groep tegenstanders in Nederland eigenlijk? Nou, dat hebben we bij het referendum in 2005 gezien. Uh, Zo'n 60 procent. Uh, als je ze rechtstreeks vraagt van moeten we door met Europa, dan uh, trappen ze op de rem. Dat is toch ongelooflijk veel. Hè? Ja, het is twee keer zoveel als dat bij de verkiezingen opkomt van de, van de EU. Dus daar, dat stemt wel tot nadenken. Ja, Nederland heeft daar gewoon veel te weinig leren uitgetrokken. En als je ook ziet wat mensen aangeven waarom ze tegen zijn. een derde van de mensen die toen tegen heeft gestemd heeft gezegd, ik weet er te weinig van. Dus het is niet zo dat men inhoudelijk heel erg tegen is. Men is gewoon onzeker over wat dat ding nou is, dat Europa. En dat ja. komt omdat die politici nog nooit hebben gezegd waar ze nou precies naartoe gaan met Europa. Nee, in ons land zijn er drie partijen die zich in ieder geval duidelijk profileren als kritisch over Europa. En dat zijn de Partij van de Arbeid, SP en de PVV. Het is soms wat schimmig wat ze precies vinden. En daarom vroegen we hen om te reageren op vijf stellingen. Als eerste de beurt aan PVDA-fractievoorzitter Diederik Samson. Wij zijn altijd samen, wij zijn altijd een. Stelling 1. We moeten onszelf streng houden aan de 3%-norm. We moeten iedereen en onszelf houden aan de afspraken... die we met elkaar in, in Europa hebben gemaakt. En die gaan over het creëren van begrotingsevenwicht. Maar die gaan ook over een structureel herstel van de economie. En daarvoor moet je je op een verstandige manier... uit deze crisis weten te werken. Dat betekent de begroting op orde brengen. Maar dat betekent ook blijven kijken naar mogelijkheden om te groeien... om de economie op gang te houden. En dan eh, is een verstandige weg naar buiten toe... gaat over een structureel evenwicht op de middellange termijn. Stelling 2. Het niet meer voor jou. Europolitiechef Olli Reen mag naar huis. Hij moet aan het werk. En als hij dan het plan kijkt wat de Nederlandse regering met die vijf partijencoalitie nu heeft ingeleverd, dan zal hij zien dat er een aantal onverstandige maatregelen tussen staan. Bijvoorbeeld het heel snel ophogen van de btw. Ik hoop dat Olli Reen daar wil, naar wil kijken en aanwijzingen geeft aan Nederland om het beter te doen. Want dit is geen verstandige maatregel. Oh. Stelling 3. We stappen uit de eurozone en halen de gulden terug. Dat zou het meest domme zijn wat we ooit konden doen. Als je uh, naar Rotterdam zou gaan met z'n tweeën... en dan gaan we duizend containers langs... Daar gaan, daarvan gaan er 999 Europa in. En er blijft er eentje hier in Nederland. Wij verdienen ons geld in Europa. Stelling 4. De afdracht van Nederland naar Europa moet omlaag. Hij is enkele jaren geleden omlaag gegaan en daar zit het grootste uh, punt dus niet meer. Wat wel zou moeten gebeuren, is dat we het geld wat in Europa rondzweeft. Uh, bijvoorbeeld al die landbouwsubsidies, dat we die beter gaan inzetten. Als je elkaar niet meer vertrouwen kan, dan blijf je nergens meer, heen jongens. Stelling 5. Den Haag moet bevoegdheden van Brussel terugnemen. Nou, op dit moment is dat niet meer de belangrijkste discussie. Nee. Ik, de, ik kan er vast eentje verzinnen die uh, terug zou moeten. Ik kan er ook een aantal verzinnen die uh, juist uh, verder in Europa moeten worden uh, samengewerkt. Europa kan nog veel, op zoveel terreinen veel beter samenwerken dan ze nu doet. Ja, politicoloog André Krouwel wil Samson nou wel of niet vasthouden aan die 3%-norm? Hij is een beetje onduidelijk. Ja, hij, uh, ik denk dat ze daar wel uiteindelijk kan vast willen houden. Maar pas voor 2014, dus niet voor nu. Niet mm -hmm. voor de begroting van 2012, 2013. Uh, je ziet heel duidelijk dat hij de taal van Hollande al spreekt. Uh, uh, de nieuwe Franse president. Hey, ja, uh, we moeten slim bezuinigen. Maar we moeten ook tegelijkertijd investeren. Het is niet alleen maar wegsnijden. Want uh, we willen ook een soort ja, anticyclisch beleid ook investeren. Zodat niet alle banen uh, uh, verloren gaan. Ja, we snappen zijn kiezers dit. Nou, als linkse kiezers het Keynesian is me niet meer begrijpen, dan houdt het op voor, voor links. Dus ik hoop dat ik hoop dat Samson wel ik uit de overstad... die wel een beetje uh, rare dingen te zeggen natuurlijk. Hè, dat alsof we met de gulden niet alles al geld in Europa verdienden. Het is niet zo dat we nu met de euro ineens in Europa geld zijn gaan verdienen. Uh, het maakt het makkelijker. Maar ook met de gulden waren we natuurlijk al een export... Uh, uh, ja. land. Het argument juist is dat we doordat we de monetaire politiek verloren zijn, geen sturing meer hebben erop. Dus waar hij op moet ingaan is natuurlijk het probleem dat we geen, vanuit Nederland, te weinig economische sturing hebben over onze eigen economie, dat je dat alleen maar in Europa kunt regelen. En dat is wat er nu misgaat. Ja, daar heeft hij het natuurlijk wel een beetje over, af en toe. Een beetje, af en toe. <laughs> ja, maar hij probeert wel heel slim een beetje onderuit te komen ook, af en toe. Ja. Die drie partijen die krijgen een cijfer van ons vanmiddag. Hoe streng zij tegen de Europese regels zijn. Op een schaal van 1 tot 10, wel Welk cijfer geeft u de PvdA? Even kijken, en dan is, is, is tien heel streng? Ja, ja tien is, uh, tien en, is en, heel en, streng. En een nul niet heel streng. Nou, dan krijgen ze een drie. Want de partij van, u zei net, hè, ze zijn een beetje tegen Europa. De PvdA is zo pro-Europa als het maar kan. Dat hoor je ook. He, dus die krijgen een drie. Ze zijn niet streng tegen Europa. Ze willen juist in Europa alles gaan regelen. Dus de Partij van Nederland is niet een anti-Europa-partij. Absoluut niet. Is een pro-Europa-partij. Ah, Oké. Okay. Nou, de volgende die reageert op onze euro-stellingen is Emiel Roemer, fractievoorzitter van de SP. Stelling 1. We moeten onszelf streng houden aan de 3%-norm. Nee, dat is heel onverstandig. Dan ga je alleen maar op cijfertjes hanteren. Terwijl het veel belangrijker is om de economie een impuls te geven... en om de kwaliteit van de samenleving te regelen. Dus je moet slim bezuinigen. I want to break free. Stelling 2. Europolitiechef Olly Reen mag naar huis. Nou, als Olly Reen keihard vast blijft houden aan een norm die heel onverstandig is... en eh, daar tegen de wil van heel veel mensen in Europa eh, ingaat... Ja, dan mag je wat mij betreft naar huis. Stelling 3. We stappen uit de eurozone en halen de gulden terug. Nou, dat lijkt mij een erg onrealistisch en onhaalbaar voorstel. Dat zal een enorme uh, chaos betekenen en het gaat heel erg veel geld kosten. En ik denk dat we dan slechter af zijn uh, uh, dan wat we nu hebben. Stelling 4. De afdracht van Nederland naar Europa moet omlaag. Ja, Daar ben ik het heel erg mee eens. Uh, ik denk dat het uh, ook niet uit te leggen is dat alle landen in Europa forse bezuinigingsmaatregelen op hun bordje krijgen... en dat de begroting van de Europese Unie zelf uh, in één keer fors uitgebreid gaat worden... en dat ze meer geld gaan uitgeven. En als ze al ergens fors kunnen gaan uh, snijden, dan is het in de bureaucratie van Brussel wel. Stelling 5. We moeten de grensbewaking maar weer eens invoeren. Nou, bewaking is uh, nodig op momenten dat het nodig is. Dus uh, je moet de voordelen halen waar ze zitten. En dat is criminaliteit. Dat is uh, mensen die uh, binnenkomen die hier niks te zoeken hebben. Uh, maar om nu te zeggen van alles en iedereen moet nou weer uh, aangehouden worden en tot enorme opstoppingen bij iedere grenspassage. Nee, dat gaat me echt ver. Stelling 6. Den Haag moet bevoegdheden van Brussel terugnemen. Waar mensen niks meer hebben is dat wij al onze bevoegdheden over zaken... waarvan wij vinden dat we er zelf over moeten gaan. Bijvoorbeeld de hele marktwerking in het openbaar vervoer, in de zorg... die ons door Europa eh, opgedrongen wordt. Dat willen mensen terecht niet overdragen aan, eh, aan Brussel... zodat we daar helemaal niks meer over te zeggen hebben. Ja, politicoleur André Krawel, de SP staat hoog in de peilingen. Komt dat door die uitlatingen over Europa? Nou nee, doorgaans maakt uh, zeg maar Europa als, als onderwerp niet heel veel uit in verkiezingen op nationaal niveau. Daar gaat het echt over de portemonnee, zeg maar. Dus over uh, de pensioenen, de inkomens, de uh, uitkeringen. Uh, daar gaat het over Maar anti-Europa-geluid doet het toch wel goed? Nu wel, omdat uh, uh, uh, eigenlijk je eigenlijk voor het eerst kunt zien dat uh, uh, de partijen die anti-Europa zijn. in Nederland zijn dat vooral de PVV en een beetje de SP, zoals we nu net gehoord hebben. Um, uh, die kunnen nu de economische crisis verbinden... aan hun algemene anti-Europa-houding. En dat ja. er veel in Europa gebeurt. Dus nu zie je ineens dat ze waar ze normaal alleen maar konden hebben... over dat het niet democratisch genoeg... en he, ze doen allemaal maar dingen en soevereiniteitsprobleem... zie je nu dat door de crisis... en doordat we he, daar eens stevig moeten ingrijpen in die zuidelijke landen... ze ja, zeg maar, he, de gewone Nederlandse politieken van bezuiniging en dergelijke... kunnen koppelen aan Europa. En dan wordt ineens natuurlijk Europa wel relevant... Ja, bij welke groep in de samenleving probeert Roemer eigenlijk te scoren op dit moment? Nou, het interessante is dat alle deze drie partijen... dat zie je ook tegenover zeg maar, de partij van het Koenersakkoord staan... de Partij van Arbeid, PVV en SP. En je ziet dat dat alle partijen zijn waar nog een groot deel van de onderklasse Nederland op stemt. He, dus de beschermers zeg maar, van de mensen die zwakker staan in de samenleving... die zijn tegen dat alleen maar bezuinigingen van die rechtse partijen... die nu, he, inclusief GroenLinks inderdaad, interessant, die moeten naam veranderen... He, van die partijen die willen bezuinigen en, en die 12, 13 miljard nog erbij willen bezuinigen. Je ziet dat he, die drie zijn daar tegen. Dus ze we proberen echt te appelleren aan de mensen waarvan zij denken... dat die het, het, het, het onmiddellijk slachtoffer worden van al die bezuinigingen. Namelijk mensen aan de onderkant van de samenleving. En dat zijn ook precies die meerderheid die mensen op wilde stemmen. Hè? Uh, mensen met, uh, met mbo of lager 80% van zijn kiezers. SP heeft flink wat kiezers uit die uh, he, is een oude arbeidersklasse stemmen op de SP. En de Partij van naam heeft nog... Wat over. Dat was gro grote vroeger, maar die hebben ook nog wat over van die onderklasse. Dus dit zijn echt de beschermers van zeg maar, de zwakkeren in de samenleving. En die zijn tegen die bezuinigingsmaatregelen. Niet per se allemaal anti-Europa, maar wel tegen die bezuinigingsmaatregelen. Ja, wij hebben het over Europa en er is nieuws uit Griekenland. Conny Kees, correspondent voor het Radio ja, We gaan naar Athene, naar Conny Keese. President Papoudias was aan het overleggen met een aantal partijen over een mogelijk zakenkabinet, Conny, maar er is nieuws. Ja, een paar minuten geleden zijn alle partijleiders uit het presidentiële paleis gekomen. Het ziet er naar uit dat het allemaal mislukt is en dat er binnenkort verkiezingen worden aangekondigd. Ja, want dat was, dit, was, dit gesprek was eigenlijk nog de enige mogelijkheid zonder verkiezingen. Als dit nu niet lukt, dat betekent dus dat er geen andere mogelijkheden meer zijn? Nee, er zijn geen andere mogelijkheden mee. Dit overleg over een eventueel zakenkabinet of andere mogelijkheden... was toch de laatste poging om een regering te formeren. En inmiddels heeft de socialistische partijleider al min of meer aangekondigd... dat er verkiezingen komen. Het is nog niet officieel uit het presidentiële paleis gekomen... maar morgen komen alle partijleiders in de middag om één uur weer bijeen. En dan moet er een interne... Interim regering en een interim premier uh, uitgekozen worden om de verkiezingen voor te bereiden. Goed, dus dat gaan we afwachten. Dankjewel, Kezen vanuit Athene. Ja, André Krauwel, heeft dit nog invloed op de houding van de Nederlandse partijen tegenover Europa? Nou, daar denk ik niet dat het onmiddellijk de houdingen van partijen verandert, maar dit gaat natuurlijk wel invloed hebben op de Nederlandse verkiezingen. Die zijn in september. En het feit dat Europa steeds dieper in een crisis komt... omdat je ziet dat het verzet in uh, het zuiden... ook in Spanje neemt dat verzet toe... tegen die, dat opleggen van die bezuinigingsmaatregelen. Het linksverzet zich daar heel erg sterk tegen... krijgt nu het wind in de zeilen omdat ze in Frankrijk hebben gewonnen... en omdat ze... Uh, ook nu in Duitsland hebben gewonnen. En daar zie je dat, ja, dat dat in Nederland de rol gaat spelen. Ik denk dat je zult zien dat ook in Nederland... de linkse partijen denken... ja hey, we hebben een beetje de wind in de zeilen nu. Mm -hmm. Dus we hoeven ons niet meer zo'n neer te leggen... bij dat uh, rechtse bezuinigingsbeleid. Ja, ja, ja. Dat is ook precies waarom GroenLinks in de problemen komt nu. Want SAP deed heel stoer uh, een paar weken geleden... dat ze mee had gedaan aan dat Koendersakkoord. Um, of ik moet het geloof ik... Uh, voorjaarsakkoord nu noemen of zoiets, hè? Ja, dat is ja. een nieuwe kou, kou, Koud aprilakkoord ga ik dan uh, terug uh, worden. Maar uh, wat je ziet is dat ze nu in de problemen zal komen. Want intern wordt ze nu ook al aangevallen door, door Dibi. En dat zal dat ook in dat debat een rol spelen voor die interne leiderschap. En je zult zien dat de achterban ook niet zo blij is met een aantal van deze bezuinigingen... als duidelijk wordt wat dat is. En daar kan ze nog best minder problemen maar, komen in de verkiezing. Ja, de PVV nog even. Die was niet bereikbaar voor een reactie. Maar door uitspraken oh. die fractievoorzitter Geert Wilders in het verleden deed... hebben wij de standpunten van de PVV op een rij gezet. Hey, Stelling 1 We moeten onszelf streng houden aan de 3%-norm Die eis van Brussel, dat Brusselse dictaat, hm? Dat dat voor ons niet heilig is ja, Maar toch en Dat het ook 4% de... mag zijn Stelling 2 Europolitiechef Olly Reen mag naar huis Het is te gek voor woorden Dat Brussel bepaalt Hoe groot ons tekort in 2013 moet zijn Het is te gek voor woorden dat als Nederland niet aan dat dictaat van Brussel voldoet... dat we een boete van 1,2 miljard euro krijgen. Stelling 3. We stappen uit de eurozone en halen de gulden terug. De gulden was uh, de mooiste munt van Europa. De euro is geen geld. De euro kost geld. Wij zeggen ja tegen de gulden. Laat die munt maar terugkomen. Nee, Stelling 4. De afdracht van Nederland naar Europa moet omlaag. Volgend jaar eist hollebolle Brusselse gijs nog eens 10 miljard extra. Nederland gooit al 7 miljard in die bodemloze Europese put. Wij zeggen bijvoorbeeld 4, 4,5 miljard. Het totale bedrag wat we nu in Europa besteden, terug naar Nederland. Stelling 5. We moeten de grensbewaking maar weer eens invoeren. Nou, wij hebben niks met de Europese gedachten. We hebben ook niet zoveel met allemaal die mensen die hier uh, komen werken. Maar wij vinden gewoon dat Nederland baas moet zijn wie er in eigen land komt. It's my life. Stelling 6: Den Haag moet bevoegdheden van Brussel terugnemen. Zelf beslissen over onze begroting. Zelf beslissen over ons geld, onze grenzen en ons land. En vooral ook onze toekomst. Ja, als we de PVV ook nog even een rapportcijfer willen geven... André Krauwel, politicoloog aan de Vrije Universiteit. Um, op, de, op de schaal van 1 tot 10, anti-Europa. Ja, wat zegt 10 u? was anti-Europa en 0 was dan pro-Europa. En dan, ja. dan krijg je nog maar een mager zesje, want ze waren veel harder tegen Europa. Ze waren overigens ook veel harder tegen bezuinigingen. En nu zegt hij slim bezuinigen. Ik denk dat de SP een voelt, voelt kabinetsmogelijkheden, uh, uh, denk ik, voor de SP... Uh, PVV bedoelt u? Nee, we hadden het over de SP nu. Nee, we hadden het nu over de PVV. Ah, hadden we hadden de SP <laughs> nog niet om het cijfer geven. Nee, de, ja. de PVV krijgt natuurlijk een 10. Ja, de PVV, ik ja. dacht al. Nee, ik bent, ik de bent... PVV krijgt natuurlijk heel duidelijk een 10. Dat is de echte anti-Europa. Uh, dat is zeg maar van dik hout, zeg maar, planken. Uh, hè, Europa kan nu uh, gewoon uh, opgeheven worden als, uh, als instituut. En uh, we moeten allemaal weer terug naar de nationale soevereiniteit. En we moeten de, de euro weer terug. Het ja. is allemaal prachtige uh, taal. Het slaat natuurlijk nergens op uh, in termen van economische, uh, uh, zeg maar, beleid. Want dat zal niet gebeuren, dus het is niet heel realistisch. Maar het is wel duidelijk. En heel veel mensen, denk ik, uh, zijn het met Wilders eens. Ja, nou, nog even. Wilders scoort natuurlijk het hoogst. Dan de SP en dan de PvdA. In, ja. de, in, de, in de ranglijst van vandaag. Hartelijk bedankt. Interessant of is het dat de SP dus veel meer lijkt op de Partij van de Arbeid... in plaats van op de PVV wat veel mensen denken. Dat is belangrijk om te constateren. Oké, okay, daar uh, sluiten wij mee af. Dank u wel. Graag gedaan. Wie nee, schildert er vandaag ons appeltje? Dat is vandaag journalist Elma Draaier. Elma, je wilt het hebben over wilde zwijnen in Brabant. Die leveren ja. daar overlast op. Ja. Dan zou je zeggen, afschieten die weesten. Ja, en ze maar... zijn er ook illegaal officieel. Er is een beleid in Nederland dat er maar twee plaatsen zijn... waar wilde zwijnen echt mogen zijn. Dat is op de Veluwe en ergens in Limburg. Maar het gaat heel erg goed met de natuur in Nederland. Dus die wilde zwijnen rukken op. En die zitten bijvoorbeeld in, uh, in Brabant ook heel erg veel... En dat zorgen ze voor overlast. Mm -hmm. En nu, afgelopen vrijdag, hebben de, uh, heeft de meerderheid van de provinciale staten aan de gedeputeerde die erover gaat. Dat is meneer Johan van den Hout van de Socialistische Partij. gevraagd om een beetje actie. Want die, uh, nou, volgens deze motie doet hij nu te weinig. Oké, okay, nou Johan van den Hout, goedemiddag. Goedemiddag. Werk aan de winkel dus, begrijp ik voor Ja, u. Nou ja, om te beginnen met het uh, even ontkrachten van de flauwekul die ik net even hoor. Oh, wat oh. Hoort je Wat ja. dan? Tent ja. u nou het zit dan? Nee, de, de overlast valt ongelooflijk vreemd mee. Uh, als je ziet uh, wat er aan schade gemeld wordt uh, door uh, agrariërs, dan is dat helemaal niks als het gaat over de totale schade... die uit het faunafonds uh, betaald wordt. Er is geen sprake van verkeersoverlast. Er worden ook geen kinderen aangevallen. Nee, uh, nee maar u, u weet, gespreid. het is wel zo dat wilde zwijnen beroemd zijn... om hun, hun hoge fokssnelheid De populaties ja, kunnen verdubbelen... Is, maar, en verdriev ja, zelfs verdrievoudigen. Dat, ja, dus dat, dat de, dreigt een wel een probleempje. Nee, dat doen ze dus niet, want ze zitten er al een jaar... en de populatie is 70 en die blijft 70... en dat beheersen we ook op. daarom jagen we elke dag op zwijnen. En die houden we op 70. Nou, dat is precies mijn bedoeling. En, maar waar, heeft, waar hebben dan de campinghouders en de boeren die erover klagen... en bovendien de provinciale ja. staten, inclusief uw eigen fractie... het over als ze zeggen, zeg, moet u daar niet eens wat aan doen? Nou, dat zeggen ze ook niet, want dan moet u de motie goed lezen. Wat mij gevraagd hebben is, schrijf nou eens op welke legale mogelijkheden er zijn om Zwijnen te bestrijden en maak daar gebruik van. Nou, mijn antwoord is van, natuurlijk krijgt u dat lijstje met legale mogelijkheden... maar sterker nog, daar maken wij al gebruik van. Elke dag wordt er in Brabant op Zwijnen gejaagd... met alle middelen die legaal zijn om dat te doen. Maar dat helpt blijkbaar in de beleving van deze motie-indieners. Die zullen het toch ook niet voor niks doen. En ook in ja. de beleving van campinghouders bijvoorbeeld... Die, die hun terrein voortdurend aangetast zien. Helpt dat toch vrij weinig? Nee, nou, ja, dat ligt, dan moeten ze iets aan hun eigen uh, beleving gaan doen. Maar dit zijn oh, dat is interessant. Het is only uh, in the eye of the beholder, begrijp ik? Jawel, als je stelt dat er veel overlast is, en ik, ik uh, zie dat dat gewoon reuze meevalt aan de cijfers uh, van uh, schade die gerapporteerd wordt bij de faunafonds. Als u stelt dat ze, uh, zeg maar, fokken uh, als konijnen, als het ware, terwijl ik uh, kan aantonen en, en ook gewoon laat zien dat daar geen sprake van is, dat we de populatie volstrekt uh, in toom houden. Ja, nou, dat is dan, dan toch is een vreemd? Als ik dan, en die uh, ooggetuigen hoor, die dan zeggen: Nou, inderdaad, vier jaar geleden was het schattig, zo aan de rand van de camping. Hij zag je een paar wilde zwijntjes. En nu komen ze elke nacht en roeten de heel, hele boel overhoop. En wij hebben er ja, echt een zet samaal, last met alle respect, van. Dat is echt een broodje aap. Een ik broodje weet niet waar aap. Ik maar ja. dat is, met, met naam en toen uh, uh, uh, uh, schrijven deze campinghouders dat in de krant. Ik bedoel, dat is toch geen broodje ja, aap? Dat, ja, maar u gelooft de krant op alles wat ze schrijven. Ja, ik geloof maar, wel dat als nee, twee campinghouders dat zo beweren dat die dat niet uit hun duim hebben. Maar we houd even naar die motie die u heeft gekregen van de Provinciale Staten met het verzoek om er iets aan te doen. Is er dan niks ja. aan de hand, als ik u zo beluister? Klinkt ja, dat zo? Mij, kijk, wat er aan de hand is, is er zijn wilden zijn in uh, Brabant, terwijl wij formeel op papier een nulstand hebben. Nou hebben wij in Brabant ook een nulstand als het gaat over inbrekers, maar die zijn er ook. Uh, en wat dat vergt van beleidsmakers is om daar verstandig mee om te gaan. Nou, kunnen we blijven volhouden dat we de zwijnen gaan uitroeien? En ik kan u verzekeren dat dat niet gaat uh, lukken. Dus het lijkt mij verstandiger te kijken hoe kun je nou op een goede manier met die beesten omgaan. Maar samenleven. Hoe, hoe, wat, dat, dat roept u overal. Hè? Dat is, u, u bent voor een realistische natuurpolitiek. Dus u vindt ja. ook dat dit. Uh, nee, zo'n nuloptie zoals het dan heet. Dus helemaal uitroeien zal niet lukken. Maar hoe weet u dat zo zeker? Omdat dat al jaren beleid is en al jaren geprobeerd wordt. En er zijn nog steeds zwijnen. En niet alleen in Brabant. Nou, nou, volgens mij is al. dat niet geprobeerd. Het is tot nu toe in deze aardige beestjes gedoogd. Het is helemaal niet geprobeerd om ons allemaal uit te roeien. Wordt elke dag gejaagd op wilde zwijnen. Die worden hier in Brabant niet gedoogd, die worden afgeschoten. Echt waar? Geloof me nou maar. Nou, jij nou mag... dat doet hij <laughs> allemaal hoor. <laughs> ik zie het. <laughs> Volgens mij niet. <laughs> ja, het is enigszins in tegenspraak ook met uw, met uw schriftelijke uitlading. Dat zat toch geen broodje aap zijn, zeg. Dat u zei dat, dat uh, wilde zwijnen een verrijking zijn voor de Brabantse natuur. Dat, dat, dat klinkt zo. u niet als zo. iemand die denkt: ik ga dit probleem eens even aanpakken. Nee, het er, is, kijk, het er is met 70 zwijnen uh, is er een, misschien een probleem van schade. Nou, dat wil ik graag aanpakken. Ik wil het over ik ben in overleg met alle boeren in de omgeving van waar gaat die graad over, waar wordt die gepleegd, uh, nou, hoe werkt dat hoe gaan we dat voorkomen. Ik wil ook in overleg met de politie over hoe voorkomen we verkeersongelukken overigens. zijn er nog geen verkeersongelukken geweest in Brabant met uh, wilde zijn. Hè? Nee, maar dat natuurlijk kan natuurlijk gebeuren. Aanpakken. Hallo? Dat, zeg dat, dat, dat zeggen zelfs kennis, dat je het dus wel in de hand moet houden, omdat die populatie zo snel groeit. Ja, want daarom dat, houden wij het ook in de hand. Nou, daarom schieten we ook aan. We het niet genoeg. Andere mensen zijn ja, er al niet van onder het de, de indruk. 70. Het is 70 en het blijft 70 en dat is genoeg. Die telt 70 ze elke dag. Is waarschijnlijk ook gewoon goed voor het bos. Ze hebben namelijk een ecologisch uh, belangrijke waarde. Ze voeten de grond om. Ze zorgen voor verjonging in het bos. Als die zwijnen die deden, dan moesten wij mensen in Oké, okay, Het laatste, laatste woord voor Elma draaien. Elma, ben jij overtuigd? Ja. Nou, echt absoluut. Absoluut niet. En de, wat ik ook zo interessant vind is dat, dat meneer Van der Hout's eigen partij kennelijk ook niet overtuigd is. Maar alleen meneer Van der Hout is ervan overtuigd dat hij het bij het juiste eind heeft. Oké, okay. maar nee, ik, ik kan u wel vertellen waarom mijn partij daarvoor. Nee, we we gaan, daar hebben we geen tijd meer voor. Spijt me, oh, meneer Van der Hout. Maar <laughs> het is helder hoe u erin staat. en hoe. Okay. Hartelijk dank, eh, Elmer Draaien, voor het schillen van dit appeltje. En hartelijk dank ook aan Johan uh. van den Hout. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de dag.nu als u wilt reageren of iets wilt teruglezen of luisteren. Radio 1 gaat door met Vila VPRO. Ger Jochems, wie hebben jullie Hallo. te gast? Hai. Diederik Samson, nieuwe leider van de Partij van Arbeid. Tijdje niks van gehoord. Er is een hoop aan de hand waar je de tweede partij van het land echt graag over wil horen. Griekenland dreigt een deze dag uit de euro te vallen. en Dat is dichterbij gekomen door het definitief mislukken van de formatiepogingen. Wat zijn de gevolgen? Nederlandse economie krimpt. Maar, zoals vandaag blijkt, Europa in zijn geheel is ontsnapt aan een recessie. Kunnen de bezuinigingsplannen nu door de WC? Het lenteakkoord. In september verkiezingen voor de Tweede Kamer. Wat zal de inzet zijn van de Partij van de Arbeid? Wat vindt Samson van de opzichtige toenadering van CDA? Hij is de gast. Straks. Eerst het laatste nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS ja, Ger zei het al, het overleg over een nieuwe coalitie in Griekenland is definitief stuk gelopen. Ze gaan daar opnieuw naar de stembus, Dat is bekendgemaakt door het kantoor van president Papoulias. Papoulias sprak vandaag weer met de leiders van vijf partijen in een laatste poging om de coalitie te vormen. Drie eerdere formatiepogingen waren al mislukt. De verkiezingen in Griekenland zijn hoogstwaarschijnlijk volgende maand. Als datum wordt 17 juni genoemd. Op de financiële markten reageren beleggers en investeerders negatief op de aankondiging van nieuwe verkiezingen in Griekenland. De beurzen doken onmiddellijk in het rood en op de obligatiemarkten stijgt de rente op schuldpapier van Spanje en Italië. De rente op Duitse en Nederlandse staatsleningen daalt juist. In Oslo heeft een man zichzelf in brand gestoken voor de rechtbank waar het proces tegen Anders Breivik wordt gehouden. Op het moment dat de man zichzelf in brand stak was het proces daar bezig. Beveiligers wisten het vuur te doven en de man ligt zwaar gewond in een ziekenhuis. En het probleem op het spoor bij Roosendaal is opgelost. Het station daar is ruim drie uur ontruimd geweest vanwege een lekkende tankwagon. Vanaf twee uur vanmiddag mochten er weer treinen rijden op het station Roosendaal. Zijn hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits begint met zo'n 28 kilometer file. De meeste vertraging rondom Utrecht. Maar daar zal het wel eens behoorlijk drukker kunnen worden. Dat heeft alles te maken met de spoedreparatie aan de A28 bij de afwit Ik noem de files die het meest opvallen nu. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Hardingsveld Giezenam 5 kilometer. Tijdje was daar de rechte rijstrook dicht. Dat is nu weer open. Op de A27 Utrecht richting Almere. Bij Beeldhoven 4 kilometer. Dan de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar is een spoedreparatie gaande. Bij Marn is de linker reis ook dicht. Er staat 5 kilometer vanaf Soesterberg. Volgens Rijkswaterstaat gaat die spoedreparatie nog tot kwart over vijf duren. Verkeer vanuit uh, Utrecht richting Amersfoort kan het beste omrijden via Hilversum. En vanuit Utrecht op weg naar Apeldoorn. Dat rijdt om via Barneveld. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO.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 Kort maar krachtig bindt GroenLinks Kamerlid Tovic, die bij de strijd aan om het partijleiderschap met Jolanda Sap. En die laatste rond vanavond de onderhandelingen over het vijf partijenakkoord af. Daarover en over meer na vier uur in ons eigen politieke vragenuurtje. En daarvoor is Diederik Samson onze gast, leider van de Partij van de Arbeid. De Sociaaldemocraten winnen terrein in Europa en meer en meer wordt gezinspeeld op minder snelle bezuinigingen en meer investeren in groei. Terug uit buitenspelpositie is ook meedoen met de wedstrijd. En in de Vrolijke Wetenschap nieuws over een oogimplantaat... dat werkt op zonne-energie en dat blinden weer zicht moet geven. Blijf luisteren. En wilt u reageren, doe dat dan via onze site, villa Dit is Radio 1, Villa VPRO. En op een intern televisiecircuit kunnen we zien... dat Diederik Samson zit te stemmen en ook te sms'en. Dus die is er nog niet, maar niet getreurd. We gaan iets anders doen. Vandaag is het 15 mei en precies een jaar geleden... dat in Spanje duizenden jongeren de straat gingen om te demonstreren tegen het politieke en economische verval van hun land. De helft van alle Spaanse jongeren is werkloos. De demonstranten werden bekend met een leus. Democracia real, ja. En dat betekent echte democratie nu. Zo worden ook wel de verontwaardigden genoemd, de indignatios. En afgelopen weekend gingen duizenden jongeren de straat al op... om één jaar 15M, dat is 15 mei natuurlijk, beweging te vieren... In Madrid eindigde dat in het gewelddadig ruimen van een tentenkamp en tientallen arrestaties. Robert Bosgaard, goedemiddag, correspondent goedemiddag. in Spanje. Goedemiddag. Er zijn nog steeds duizenden bezig hoor, met die 15M te vieren. Ja, dat dachten we al, want het is vandaag dus inderdaad, 15 mei. Ja. Mm -hmm. Vertel, wat, wat is de stand van zaken? De stand van zaken op dit ogenblik is dat het op het beroemde... Uh, Solplein, dus het centrum van Madrid, het hartje Madrid... waar het allemaal begon een jaar geleden... op dit ogenblik heel erg rustig is. Ook omdat het bloedheet is en de mussen <laughs> van de <het> dak vallen. <laughs> Mensen niet te veel zin hebben om daar een tintenkamp op te richten. En dat trouwens ook niet meer het hoofddoel van de beweging is. Ze hebben zich een beetje opgesplitst, laat maar zeggen. Ze hebben op verschillende andere pleinen van Madrid... Discussies op gang gebracht. En intussen in heel veel steden van Spanje. Het cijfer loopt ergens in de buurt van de tachtig. ook andersoortige bewegingen bijeenkomsten houden Het is een beweging die zichzelf verschrikkelijk afzet tegen het idee van. een politieke groep of een politiek actieve groep te zijn. Mm -hmm. Ze willen een. Een, een soort bewustzijn in de maatschappij voor elkaar krijgen. Ja, dat is een kwestie van lange adem. Tuurlijk, en ze willen dat uh, dus niet doen door zich te organiseren. En dan krijg je al gauw uh, um, toch een, een soort organisatie... waardoor er vrevel ontstaat. <totstut> Ja, het dat is een is, probleem. Het is heel erg moeilijk. Ze weten eigenlijk niet zo goed de weg met zichzelf. Uh, ik herinner me nog als de dag van gisteren... zoals dat zo mooi gezegd werd. Uh, een jaar geleden stond ik op dat Solplein in Madrid... In, in de nachturen. Want dat was het ogenblik waarop het ophield... een open beweging te zijn. En waarop de regering gezegd had van... u mag niet langer hier uh, dit plein bezet houden. Dus het werd een soort... ...protestbeweging en mm -hmm. er was de dreiging dat het gezag zou ingrijpen met politie. Nou goed, een jaar geleden stonden we daar uh, op het uh, plaza Puerta del Sol... ...met een van de beste schrijvers, een van de beroemdste beschrijvers van Latijns-Amerika... ...en die zegt tegen mij, die man... Joh, er lopen tranen over zijn wangen. Hij zegt: dit is het paradijs. Dit is, dit is weer helemaal nieuw. Het is weer opnieuw wat we in de jaren zestig probeerden. En dat is het natuurlijk. <tie> Maar denk je dat dat nu wat zal worden? Want ik, heb, ik las laatst een heel verhaal, een tijdje geleden alweer... Uh, dat een hoop van deze jongeren uh, geanalyseerd hebben... dit is zo ernstig wat hier gebeurt. Dit wordt, als ik hierop blijf gokken, op een normaal leven... dat gaat nooit meer lukken. Die werkgelegenheid mm. trekt nooit meer aan. Wij mm. gaan met z'n allen gewoon een heel alternatief soort maatschappij vormen. Zie jij daar sporen van? Oh, heel duidelijk. Ik hoor steeds meer van jonge mensen met een universitaire opleiding... die dus een, een niveau hebben behaald, een, een educatief niveau hebben behaald... wat in Spanje eigenlijk heel uitzonderlijk is. Die uit Spanje vertrekken. Mm -hmm. Ofwel, ze gaan naar het buitenland, naar, naar Duitsland, naar Engeland, naar de steeds sommigen... Ofwel, ze geven het op in het, laten we maar zeggen, het zichtbare Spanje, het grote Spanje. Spanje van Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao. Overigens, vandaag is er nog steeds dat tentenkamp in het hartje van Barcelona. Enige plek waar op dit ogenblik 15 mei volkomen actief is. Maar goed, ja. veel van die mensen hebben het opgegeven. En ofwel zoeken het in een toekomst in een land waar je nog steeds geïnvesteerd wordt in, in research... en in, waar je nog steeds mogelijkheden hebt om op te klimmen. Ofwel, ze gaan naar het binnenland van Spanje... en nou ja, ze gaan eh, tomaten en een, een moekstuintje houden. Ja, ja. Is het feit dat het misschien vijf graden te warm is... de reden waarom er niet gewelddadig ingegrepen is? Het is duidelijk dat de conservatieve regering in Spanje eigenlijk het liefst al die 15 emmers van de straat had geveegd... dat ook wekenlang heeft aangekondigd van... wij zullen niet toestaan dat u uh, het openbaar vervoer blokkeert... of dat u een plein blokkeert, of wat dan ook. De 15 emmers hebben daar vanaf het begin op geantwoord. Maar, maar heeft u het over? Wij zijn altijd een volslagen vreedzame beweging geweest. Dat was trouwens een van die fantastische dingen van een jaar geleden... toen wij ze voor het eerst zagen daar op Porta dat ze dus uh, het plein prachtig schoon hielden. Dat ze absoluut niet toestonden. Dat er mensen met, met alcohol binnenkwamen. Dat er dronken uh, toestanden ontstonden. Het was een volslagen, vreedzame, heel nette... Ja, je zou haast zeggen, debatclubje. Huh. En dat is het enige probleem waar ze nog steeds mee zitten. Ze zijn nog altijd bijna alleen maar een heel groot debatclubje. Ja. Yeah. Ja, oké, okay, Robert Boschart, hartelijk dank. We hadden het met Robert Boschart over de 15 mei beweging Een organisatie, een beweging van jongeren... die zich een nieuwe toekomst uh, probeert uit te krassen in de grond. Hm. En die vandaag een jaar bestaat? En die vandaag een jaar bestaat. Zo is het.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 Hendrik Marinus Adrianus Groes. Wat zeg je nou? Ja, zo staat het op het evaluatieformulier. Het is even officieel nu, hè, Henk. Het is Hendrik Marinus Adrianus. zit hier ook niet als de mens, Lisbeth. Maar als Liesbeth eindredactrice, Jouw baas, oké. Okay. Hoe vind je zelf dat het gaat? Uh, ik heb het er met Mickey over gehad. En volgens mij doe ik het heel erg goed. Heel erg goed. Hoewel ik me kan verbeteren, natuurlijk. Vandaar dat we dachten dat ik klaar was voor een volgende stap. Gelet op mijn potentiële expertise. De...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 Ik natuurlijk dacht, omdat de onderzoek nog steeds die kussens aanbiedt van Cornel Maas... Praten is praten, maar luister je Ja, wel. die. En omdat Mickey zei dat ik zo'n herkenbare, prettige stem heb. Weet je wat het is, Henk? Nou? Jouw stem draagt ver, maar soms zit je daarvoor net te dichtbij. Het is wel herkenbaar in ieder geval. Al veel beter, hoewel het af en toe nog wel kunst met een hele grote K is. Hans Graflonder. Nou, om maar een poëet te noemen. Maar als ik het lijstje van de door jou voorbereide gasten doorneem, dan zie ik toch al veel meer bekende namen. Ah oh ja, ja is het meer DWDD. Er waren natuurlijk wel eens kunstenaars waarvan hun buren niet eens wisten dat ze bestonden. Boel of Winkhagel. Om maar een wild kunstenaar te noemen. Macra Nou, die ken ik dan weer niet. Maar doet er ook niet toe. Als jij verder niks hebt, dan. Uh... Nou. Ik zie dat we bijna over de tijd zijn. Wanneer gaan we deze evaluatiegesprekken eigenlijk eens evalueren? Dit is het meest genante moment van het jaar, Liesbeth. Dat weet jij toch ook? Een eindredacteur moet dingen mogelijk maken. Bij jou staat het alleen maar stil. Iedereen doet zijn plasje en jij veegt het na afloop allemaal netjes op. Keurig, alsof het nooit gebeurd is. Dit programma, Liesbeth, staat al jaren stil en er gebeurt niets. En er wordt iedere week gepraat over vernieuwing. De muren komen op me af en ik zal je eerlijk zeggen, ik vind het heerlijk. Oké, okay, wacht, ik pak er even een briefje bij. Um, en nou, ik denk dat je Henk veel strakker kan houden. Oh, en ja? voor de rest heb ik volgens mij weinig opmerkingen. Nou ja, de hele managementstructuur die klopt natuurlijk niet. Maar dat is geloof ik niet het moment nu. Oh, Want, nou, In ieder geval, sinds ik bij That's the Question weg ben... en dan ben ik heel eerlijk, heb ik niet meer meegemaakt... dat iemand het zo snapte. Bedoel je nou mij? Dat... dat heb ik nou dus weer... Dan was het, wie heeft er vragen? Kom erop naar de kantine en sparren. Vraag, antwoord, vraag, antwoord en maar blijven turven. Want je moest altijd rond die 74 uitkomen. Want die 74 was heilig. Ja, en God natuurlijk ook. 74 van de kijker moet elke vraag kunnen beantwoorden. Hè? Want dat is gemiddeld natuurlijk. Want de ene keer hoor je natuurlijk wel bij die 26 Nou. Het was voor ja. iedereen duidelijk wat daar aan de hand was. Ja, nee, dat is fijn. Ja, en het was een EO-programma, maar het had net zo goed de Avro kunnen zijn. Oh, is dat zo? Maar niet BNN. Ja, hey joh, en wat heeft dat nou precies met focus te maken, denk je? Uh, nou, ik denk dat het met de focus op focus wel goed zit. Ja, dat denk ik ook. Dit is hem, de Piaggio Ape Sonque, Cinque, uh, 50. Een espresso-brommertje? Ja, het is van een Duitse internetsite. En nu krijg ik het niet meer uit mijn hoofd. Wacht, ik, ik pak er even het briefje bij. We verweunen sie und ihre Gäste... mit kostlichen café het als aus Italienischen Spitsenexpress. Maar Bram, jij kunt toch niet met een brommertje door het pand gaan rijden? O, of een vaste plek? Daar is geen geld voor, Bram. Oh, nou ja, ik dacht, nee heb je. Ja, kan je krijgen. Nou, nee heb je, in ieder geval. Ja, dat is ook al wat. Nou, anders nog iets? Een barista-cursus?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 Ja? Ik dacht dat je stand-up allemaal kauwgom vond. Ja, ik hoorde dat Janja poëzie leest van Wislawa Zimborska. Dat is geen kauwgom, hoor. Die Hans Theo van jou, heeft. Dat is kauwgom. Dat is waar. Wilt u deze serie als podcast downloaden, ja. dan kan dat. Ga dan naar onze site, vilavpro.nl. Hij is gearriveerd, precies op tijd. Diederik Samson, lijsttrekker Partij van de Arbeid. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. We gaan het natuurlijk eerst over Griekenland hebben. De kans dat Griekenland uit de eurozone valt is wel dichterbij gekomen nu de definitieve laatste poging... om een kabinet te formeren mislukt is. Papoulias, de president, of de dingers, die zou een, hoe heet het, een zakenkabinet formeren. Uh, hij krijgt er geen toestemming voor van de vijf partijen. Daar moet, zoals je zelf al zei, daar moet een meerderheid voor zijn. Is niet gelukt. Kom, eerste commentaar? Ja, ik weet niet of de kans daarmee toegenomen is dat Griekenland eruit stapt. Ik ben hoopvol en ik blijf hoopvol... Uh, er is ook een kans dat de komende maanden tot 17 juni wordt gebruikt voor... Want dan zijn de verkiezingen? Ja, dan zijn de verkiezingen voor partijen in Griekenland om, om te, zich om te bedenken wat ze dan willen met de toekomst... en misschien ook wel voor de Europese Unie... om de hand uit te reiken naar de Grieken. Wat kunnen die dan nog doen, anders dan uh, het beleid... wat er nu op ze los is gelaten? Nou ja, er is ook nog mogelijkheid om het beleid... wat op ze los is gelaten aan te vullen... met beleid wat gaat over groei, over perspectief bieden. Uiteindelijk kan je niet uh, toekijken... terwijl je een heel volk in de wanhoop achterlaat. Want dat mm -hmm. is feitelijk wel wat de Grieken... met hun stembusuitslag afgelopen keer hebben laten zien. En als er niets gebeurt, zal die uitslag alleen maar erger zijn... de volgende keer. Zoveel is wel duidelijk. Maar zeg je daar dan eigenlijk mee dat je uh, de Grieken, de Griekse kiezer eigenlijk wel begrijpt? Omdat het, het, het dictaat uit Brussel misschien wat erg hard is. Nee, ik begrijp de wanhoop van Griekenland. Ik begrijp ook dat je uiteindelijk niet gezamenlijk verder kunt zonder dat je ook die problemen, die schulden dus van de Grieken, oplost. Dus uh, je noemt het een dictaat uit Brussel. Het is een afspraak onderling om elkaar uit die crisis te trekken. Ja. Maar als die afspraak niet werkt, vind ik wel. En dat geldt voor heel Europa overigens. Want ook landen als Spanje komen inmiddels in soortgelijke gelukkig nog minder grote, maar ook grote problemen. Um, en dan vind ik dus dat je als Europa zou kunnen zeggen... Hè, de structuurfondsen die klaar liggen om te investeren in allerlei regio's... die worden ook in Griekenland niet goed gebruikt. Nee. Ja, gaan die dan gebruiken? Dat is 13 miljard euro. Alleen al voor Griekenland. Nee. Dat lag al klaar. Dat is geen extra geld. Dat ligt gewoon op de plank. Zorg er nou voor dat die Grieken ook kunnen investeren in groei en perspectief. Een jeugdwerkloosheid van 50 procent. Ja. Dan heb je een hele generatie die opgroeit zonder toekomst. Dat zou, mag je niet laten gebeuren. Zou er een handreiking gedaan worden door ofwel de AS eh, Parijs, eh, Berlijn... Bonn, wou ik bijna nog zeggen, of de Europese Commissie... of denk je dat iedereen wacht tot de verkiezingen geweest zijn op 17 juni? Ik denk dat uh, je beter niet kunt wachten tot de verkiezingen geweest zijn. Want dan zit je met een uitslag waarin... Uh, de extreem-links- en extreem-rechtse partijen zoveel hebben gehaald... dat ze sowieso regeren. Heel dus eigenlijk wordt. zeg je, Europa kan deze verkiezingen een beetje sturen... door nu alvast in elk geval met iets over de brug te komen... wat enig perspectief biedt. Je, of je verkiezingen daarmee stuurt, weet ik niet. Maar wat je wel stuurt, is de toekomst van Griekenland. En ik denk dat Europa, en je ziet het overal, he, even los van Griekenland... Zie je ook dat Hollande, inderdaad, vanavond op bezoek bij Merkel een agenda heeft die gaat over groei, over perspectief. Ja. Je ziet dat in Duitsland sociaaldemocraten winnen omdat men hem genoeg heeft van de pure kale, chagrijnige bezuinigingsagenda's. Dat komt dan Overal op, in Europa ja. zie je dat tijd kenteren. Ja. Daar ben ik hoopvol over. Uh -huh. want dat, dat moet betekent de steun dat... in de rug zijn voor de sociaaldemocraten die hier lijken. Ja, want alle sociaaldemocraten in Europa voeren met hun accentverschillen ongeveer dezelfde agenda. Die gaat over het creëren ja. van werk, over ja. het creëren van banen. Nu zijn er cijfers bekend geworden van, vanmorgen van Eurostat, een soort CBS van de van Europa. Daaruit blijkt dat Europa niet in een recessie zit. De Nederlandse economie krimpt een beetje, 0,2. Maar over de hele eurozone gezien is daar geen krimp. Zou dat met al die ontwikkelingen die je net zelf allemaal schetst, zou dat misschien kunnen bewerkstelligen dat er toch een beetje soepel gekeken wordt naar Athene en ze ze niet uit de boot laten vallen? Ja, je kan ook het omgekeerde beweren helaas, want die logica is heel ingewikkeld, maar Kijk, wat het, de cijfers van vanochtend lieten zien, is dat één land, Duitsland, er op dit mm. moment voor zorgt dat Europa niet in de krim zit. En dat als het aan Nederland had gelegen, heel Europa in een krim had gezeten. Want kijk eens hoe slecht wij het doen. Ten Duitsland van heeft ons gered met een half procent groei. Ja, ja, nou, de, en de groei van Duitsland was dus niet eens genoeg om ons te redden. Kijk, normaal gesproken ja. in een normale toestand haakt Nederland altijd aan bij de Duitse economie. Wij exporteren namelijk zoveel naar Duitsland dat als het daar groeit, groeit het hier mm. ook. Nu was dat. Want je zag die export wel groeien. Nu was dat niet genoeg om te compenseren voor de enorme dramatische daling... die wij in Nederland hebben doorgemaakt op het gebied van de bouw. Mm -hmm. Er wordt bijna niets meer. De bouw zakt met 11 procent in. En misschien nog wel erger, het consumentenvertrouwen. Ja. Het Nederlandse consumptie zakt in. Middenstanders verkopen niks meer. Consumenten houden hun geld in de zak. en Dat heeft alles met vertrouwen te maken... Ja, en een regering is er voor om vertrouwen te wekken. En dat is deze regering tot nu toe in ieder geval heel slecht gelukt. Ja. U zei net al dat uh, de sociaaldemocraten in Europa... meer en meer terrein weer beginnen te winnen. Met een, een agenda die inderdaad niet meer alleen maar op keihard bezuinigen is gericht. Maar ook op groei. Um, nu bent u niet een van de vijf partijen die vanavond hier in Nederland... Uh, het zogenaamde Koendoes-Wandelgangen-Vijf partijen lenteakkoord uh, gaan uh, uh, aflakken. Om maar even met meneer Pechtold te spreken. Omdat u zei... Ik wil wel bezuinigen, alleen het tijdspad ligt voor mij wat anders. En het lijkt er een beetje op alsof het gelijk uw kant op groeit. Nou ja, in ieder geval constateer ik dat er een verstandige route uit de crisis is. En die loopt via structurele hervormingen die ook de begroting op orde brengen. Jazeker, daar zijn we allemaal voor. Uiteindelijk kun je niet meer uitgeven dan je binnenkrijgt. Maar die er ook voor zorgen dat de Nederlandse economie die, we hadden het er net al over, uh, in een krimp zit... dat die weer in een groei uh, terechtkomt. We moeten met z'n allen zorgen dat dit land weer gaat werken. Dat er weer banen bijkomen. Hm. Want hier stijgt de werkloosheid. Terwijl die in andere landen nota bene daalt. We moeten de, wij moeten echt aan de bak. We moeten iets gaan doen. En dan is het dus niet verstandig om, ik noem maar een voorbeeld, de btw met 2% te verhogen. Als ja. middenstanders het al lastig hebben... Ik sprak vorige week op een bijeenkomst een dame die echt in tranen vertelde... was een kleine middenstander, die vertelde echt in tranen... dat ze haar hoofd nog maar net boven water kon houden... dat die btw-verhoging de doodsklap zou betekenen. Ja. Dat is voor mensen hun bedrijf, dat is hun hele leven. Dat moet je, daar kan je niet mee sollen. Zou en als je dan zo'n maatregel neemt die onverstandig is... en structureel mm -hmm. niks verbetert... Ja, dan vraag ik me af waar we mee bezig zijn. Zou het kunnen dat, gezien de jongste ontwikkelingen, dat het dat de ruimte in Europa om niet zo heel streng te zijn. We, we, we hebben het allemaal gezegd, dat dat ruimte schept bij die vijf om toch wat soepeler te zijn. En de Partij van de Arbeid is dan nee te knikken, terugzin nog als <tie> nee, nee, nee. Ik, ik, Zo <tie> duidelijk is het gewoon. Nou, ik, ik, ik laat het aan de vijf. Ik hoop uh, dat, er, uh, dat men overal, en dat bedoel ik ook de zittende regering en de zittende premier. tot bezinning komt. En snapt dat een kale bezuinigingsagenda niet voldoende is om een land uit een crisis te halen. Yeah. Als dit land sterker uit de crisis wil komen, en dat wil komen... en dat moet toch het doel van ons allemaal zijn... dan moet je ervoor zorgen dat je inderdaad de begroting op orde krijgt... maar dat je tegelijkertijd blijft zorgen voor een draaiende economie. Wij nee. hebben daar plannen voor die plannen hebben we bijvoorbeeld ook ingediend vorige maand... die zijn doorgerekend door het Centraal Planbureau... dan kun je ook zien dat wij structureel beter presteren... dan Katshuis- of Kunduzakkoorden. U zegt net, u hoopt dat de premier uh, dat toch ook inziet. Betekent dat dat u nog niet met hem gedineerd heeft... en dat u niet weet wat, uh, wat er in zijn hoofd omgaat? Ik begreep <laughs> dat er een uitnodiging uw kant op was gegaan. Ja, de, de, dat is nog niet gebeurd? De premier en, en ondertekende zijn persoonlijk op uh, prima vlak met elkaar. Hmm. Dus uh, inderdaad, uh, er, er komt nog een bijeenkomst uh, met eten erbij... Um, oh, dat dat gaat... heette gewoon een diner, een, diner een bijeenkomst ja, met diner. eten. Ik weet, ja, maar is, is er al een ik, datum geprikt? Ja, ik geloof het wel, ergens deze week zal dat gaan gebeuren. Okay. Maar ik weet helemaal niet hoe uitgebreid dat is, dus of het dan een diner moet heten. Maar politiek, verschil, politiek kon het verschil bijna niet groter zijn mm -hmm. op nee, dit moment. Als nee. je kijkt naar de agenda van een, een liberale premier, en daar mag je trots op zijn dat hij een liberale premier is. Maar hij vergiftigt op dit moment de economie met twee belangrijke principes. Eén, ieder voor zich. Mm -hmm. Dat is slecht als je met z'n allen die crisis uit moet komen. En twee, de overheid moet wat hem betreft zo klein mogelijk zijn. Ja. En Dat betekent bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Ja. Dat is niet goed als een land in een recessie zit. Daar zitten nog niet echt directe zaken in. Hebben jullie wel contact gehad met die vijf partijen... die vanavond, zoals Tessel zegt, dat lenteakkoord aflakken... in elkaar oh. zetten? We hebben voortdurend contact met elkaar in de politiek in mm -hmm. de Tweede Kamer. Maar uh, er zijn vijf partijen die om hun moverende redenen... een andere koers wilden inslaan, rechtsaf. Ja. Uh, Btw-verhoging, nullijn voor uh, onze frontline-medewerkers geen die u kunt horen, de ambulance medewerkers mm -hmm, bijvoorbeeld, ja. maar ook de, de, de politieagenten, de vuilnismannen en de leraren. Is het is leven zo makkelijk. Je krijgt het in de ja. schoot gehoord. Nee, ja. Dat zijn maatregelen die niet verstandig zijn als je een land sterker wil maken. Ja. En daar doen wij dus niet aan. Maar mijn... je moet het er wel met z'n allen over eens worden. Maar uh, zo concreet praten jullie daar helemaal nog niet over. Nou ja, uh, er worden voorstellen uitgewerkt, uh, afgelakt, mm -hmm. zoals, u, zoals u zegt. Nou, dat zijn meneer Pecht op. Ja. Ik ben heel benieuwd wat, wat dat gaat opleveren. Ik, ik vrees dat er een aantal maatregelen tussen zitten. En we hebben ze ook al voorbij zien komen. Een verhoging van het eigen risico in de zorg voor iedereen, tot 400 ja. euro. Dus een verdubbeling. Uh -huh. Het duurder maken van het woon-werkverkeer... ook als het per openbaar vervoer gaat. Ik snap niet dat je dat een vergroening kunt noemen. Er zitten gewoon slechte maatregelen in dat akkoord. U... En politiek werkt heel eenvoudig. Als je maatregelen slecht vindt, steun je ze niet. U zit uh, uh, goed als leider van de Partij van de Arbeid. U bent al gekozen. Er zijn andere partijen nu druk bezig zijn. GroenLinks bijvoorbeeld. Uh, Tovik Dibi en uh, Jolande Sap voorlopig de twee. Maar liefst zes CDA'ers, waarvan er één in elk geval, Henk Bleker. Uh, behalve zijn liefde voor ponies en ook ineens ook zijn liefde voor de Partij van de Arbeid overal maar etaleert. Het gebeurt natuurlijk altijd. Flirten tijdens campagnes. Maar verbaasde u dat? Nee, maar ik hoorde het ook van de andere vijf. Uh, misschien in een wat andere context. Ja. Maar het CDA en overigens ook de Partij van de Arbeid, snapt heel goed dat de lotverbondenheid van die twee partijen wel groter is dan we soms durven toegeven. Mm het -hmm. zijn allebei volkspartijen, allebei partijen die opgericht zijn vanuit een emancipatiegedachte. Allebei partijen, en dat zijn er nog maar weinig in Nederland, die Proberen de hele samenleving te binden. Onderzoek van afgelopen zondag toonde aan waar hoog en laag opgeleiden zitten. En alleen het CDA en de Partij van de Arbeid hebben daar een evenredige verdeling in hun achterban. Mm -hmm. Andere partijen hebben ofwel. Uh, binden laagopgeleide aan zich en ja. lage inkomens... En al, en ofwel binden alleen hoogopgeleide en hoge inkomens. Nou, gewoon de brede inkomens. volkspartij. Dat we zijn de brede twee, zegt u. Ja. En uiteindelijk heb je brede volkspartijen nodig om dit land bij elkaar te houden. Spreekt u al hier al een soort voorkeur uit? Of moeten we toch echt wachten op uh, 12, wat is het, 12 september, de, de verkiezingen? Ja, u moet echt wachten op 12 september. Ja, maar dit, is, dit zegt toch wel iets? Ik heb een grote voorkeur voor de Partij van de Arbeid. Een vondst? Grote... waar? Ja, dat dat moet... is nieuws. Dat moet op de 1-0-1. <laughs> <Precies>. ja, <laughs> Even... en, daar, en zo ga ik de verkiezingen in. Even iets praktisch. Morgen komt de commissie Milieu en Infrastructuur bij elkaar. Er wordt, be... er wordt besproken welke onderwerpen controversieel zijn. De rouwe van het CDA die roept heel erg de oppositie op, met name Partij van de Arbeid, om niet alles controversieel te verklaren, want dingen aanleggen is goed voor de economie. 30 seconden. Maar, maar zomaar dingen aanleggen is wel eens heel slecht, ook voor het land als geheel. Dus we moeten gewoon zorgvuldig kijken naar welke plannen inderdaad door mogen. Sommige dingen aanleggen is heel goed, inderdaad, voor de economie en de infrastructuur, maar andere dingen niet. Dus ik ga niet zomaar blanco uh, alles goedkeuren. Zo werkt het niet in Nederland. Oké, okay. Diederik Samson, zo is het. Leider van de Partij van de Arbeid, hartelijk dank. En ongetwijfeld tot een volgende keer nog voor de verkiezingen. De villa is na het nieuws terug met ons politieke vragenuurtje. Tot zometeen. Internet, links, Twitter, kranten, radio en televisie.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 Wat merkte je van de oorlog van, toen je in het tehuis zat? Niets. Voor de rest was het heel gezellig altijd. We zijn als kind gewoon het. Van Breukeli stond dus als een gek te schreeuwen in dat doel van jongens, ze komen van alle kanten op me af, het gaat niet goed. New hey. hey. hey. hey. hey. car insane bro. De git.fm. Iedere werkdag tussen 11 en 12 in de ochtend. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.